Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy pleiten voor een nieuw Europees verdrag dat de nieuwe eurocrisis voor altijd moet voorkomen. Daarin moeten harde en duidelijke maatregelen staan voor landen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Merkel en Sarkozy overleggen in Parijs over de EU-top van later deze week, waar spijkers met koppen moeten worden geslagen om de eurocrisis op te lossen. Eerste Kamerlid Cox van de SP, die waarnemer was bij de Russische parlementsverkiezingen, heeft daar op grote schaal fraude geconstateerd. Hij zag onder meer dat na sluiting van de stembussen nog stapels stembiljetten werden toegevoegd. Ook zegt Cox dat via de media te veel druk is uitgeoefend om op de partij van Poetin en Medvedev te stemmen. Dat werkte averecht, zegt hij, want de partij verloor veel stemmen. De sloop van het verzakte deel van winkelcentrum Het Loon in Heerlen begint woensdag en moet op 23 december klaar zijn.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 De Sinterklaasavond zorgt ervoor dat de avondspits eerder begonnen is en ook eerder aan het aflopen is. Er staat nu nog 100 kilometer. De langste files staan op de A10, Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Sloten en Duivendrecht, 7 kilometer. Dat is Ring Zuid richting Amersfoort. Op de A10, Ring Amsterdam, Watergraafsmeer richting Koenplein, richting Zaanstad, tussen Schellingwoude en oost zaanenwerf 5 kilometer. Op de A13, de Rotterdam richting Den Haag tussen Afrit Berkel en Roderijs en Delft, 5. A15, Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein nog 6 kilometer. Op de A16 Rotterdam Breda staat tussen Knoopend Terbrekseplein en Rotterdam Feyenoord op de parallelbaan 5 kilometer. En als laatste de A20, hoek van Holland richting Gouda voor Knoopend Terbrekseplein 5 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Dan voort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb te bedromen. Ik heb jouw lief, elke nacht, slaat jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke Van CD's van uh, Rob de Nijs, de band. De zanger en het meisje is alweer een aantal jaren geleden dat deze CD is uitgekomen. 1996, uh, om precies te zijn. Daarna zijn er nog wel CD's uitgekomen van deze man. Maar uh, hij heeft dit andere dingen te doen. Hij is veel te druk met heel veel andere dingen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muziek. Hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik wil je. Dit is helemaal oud hè: 1978. Het staat op een LP, maar het is ook nog eens een keer een live uitvoering geworden. En die staat dan weer op de CD. zo'n uh, zo oud hitje hè? En dit is uh, iets nieuws. Becky Duke, zij heeft een CD voorgeschreven als singer-songwriter. heeft de CD ook zelf helemaal geproduceerd. en dit is Don't Cross the Line. Hebben bent ...van dit soort muziek. Ga maar eens naar uw favoriete platenzaak... ...en zoek maar eens naar de CD van Becky Duke. En deze jonge man, hij luistert naar de naam I Am Nice... ...maar als je dan naar zijn liedjes luistert, dan is hij niet zo nice, hoor. Want hier zegt hij een beetje agressief... ...don't mess with me. You'll never know how much I De waarschuwde dame telt voor twee en dit zijn A Feel Good Men vier heren uit Amerika Fuck oh you the touching himself so On Broadway, live at the Neil Simon Theater. Zo heet deze cd volledig En eh, daar staan maar liefst 16 tricks op 16 tricks Met deze vrolijke, af en toe warme eh, klanken Rich Hopkins en Liza Novak De cd Loveland Brachten hem uit in 2008 En is door deze beiden helemaal volgeschreven Door deze dame en heer Sommigen noemen het uh, Americana, nou ik noem het gewoon op Angel in Boots. ...dame en een heer uh, Rich Hopkins en Liza Novak... ...ik weet niet of het uh, man en vrouw is... ...maar ze brengen prachtige muziek samen hoor. En dat geldt ook voor deze twee... ...May en Mackie. Long Way Down the Road, zo noemen ze hun CD. En die hebben ze ook helemaal samen volgeschreven hoor, deze twee. Uitgebracht in 2006 op uh, Music and Words hier in Nederland... Baby, I need you. Dit Nijland is een dame die hier in Nederland uh, al wat gedaan heeft in de popmuziek. Maar tegenwoordig is ze meer in de jazz terug te vinden. The Beautiful Reality of Life, zo heet deze cd. Is al een, een oude, oude cd, zal ik maar zeggen. Is al een aantal jaren geleden uitgebracht. En ze heeft het over, mij lijkt het wel. Jack is drawing pictures of smiling faces in the sun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 to Dames, deze Judith Nederland schaamt zich er niet voor om af en toe ook eens een keertje de blues te zingen hoor. En dat doet ook Omar en his ouders. Van de CD de Big Delta de king Deze cd van Omar and His Howlers Prachtige bluesmuziek, hoor En dit is ook weer een singer-songwriter Luister naar de naam John Durven En als u meer over deze man wilt weten Kijkt u gewoon op www.johndurven.com Mits u natuurlijk in bezit bent van uh, internet hè The Road Goes On is een cd uit 2006. En hij heeft het over soldaten voor altijd, oftewel Warriors Forever. John Devlin, and this is Ricky Lee Jones. Een stukje naar Nederlandse teksten te gaan luisteren. Onder andere van Roland Verstappen. Daar nog ja. nog maar één De wordt nou, dat uh, lijkt er niet veel op, hè? Dat uh, deze jonge man uh, nog uh, iets kan zingen. Een volgende trek van diezelfde CD, maar eens proberen. Hij zei dan het Janke, doen we thuis wel? Nou ja. En dit is geschreven door Ferdinand C., onze vader. Onze vader?